Bismillah ar-Rahman ar-Raheem, alhamdulillahi rabbil alemin, sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enma ba'd, we gaan verder insha'Allah ta'ala het boek van al-Mujaddid, Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rachimahullahu ta'ala, zijn bekende beroemde werk, Kitab al-Tewhid. En nog een aantal lessen, insha'Allah een aantal abwaab, dan sluiten we ook uh, dit boek daarmee af. We zijn gebleven bij ma majāfi musawirin Het hoofdstuk gaat over het onderwerp al-musawirin. Al-musawirin of het taswir. dat is iets namaken of afbeelden of, of iets wat daarop lijkt. Allah Jalla wa Ala. zijn namen van Allah Ta'ala. Ta is al-musawir. Al-musawir zoals Allah Jalla wa in de Koran zegt: "Wa al bariu al-Barik al Allah Allah Jalla wa ala, hij is de schepper. Hij is al-Ghaliq. Hij is al-Bari. al-Bari betekent degene die geschapen de heeft zonder voorbeeld. Of degene die iets heeft voorgebracht. En al-Musawwir. Degene die vormt. Degene die gevormd heeft. Hij heeft de schepping gevormd. Dus al-Musawwir is een van zijn namen van Allah. Tabaraka wa en is ook een van zijn daden. Hij scherpt en hij vormt zijn schepping. Zoals Allah in een ander vers zegt. In Surat Ali Imran, Hu al-Ladi fil Arham. Hu yusawwirukum fil arham. Keefa Sha. Hij is degene the die the jullie vormt in de baarmoeders. Zoals hij wil. Zo as Allah Subhanahu wa Ta'ala dat wil. Zo so vormt hij zijn schepping in de baarmoeder van de vrouwen. En ook zegt Allah Jalla wa ala in een ander vers in Surat Ta'abun, dat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Hu al-Ladi Samawati wal arda bil Haqqi. Was warakum. Ahsana. Suwarakum. Wa Wa ilahi il masir. samawati wal warakum. Verachsana suwarakum. Wa ilahi il masir. Hij heeft de hemelen en de aarde geschapen met waarheid. wa zo warakum. En hij heeft jullie gevormd. Hij heeft jullie gevormd. En geschapen en gevormd. Verachsana suwarakum. Hij heeft het gedaan op een perfecte manier. Hij heeft jullie perfect nauwkeurig. Gevormd. Tot Hem is de terugkeer. Naar Hem toe zullen we allemaal terugkeren. In het tasweer, het vormgeven, is een eigenschap van Allah. Wa dat betekent dat niemand Hem mag nadoen in deze, in deze zaak. Vandaar dat er is overgeleverd dat degene die Allah subhanahu wa ta'ala nadoen en vormen en afbeelden. Dat zij zullen behoren tot degene die het zwaarst zullen gestraft worden. qiyamah, Omdat zij daarin Allah subhanahu wa ta'ala proberen probeer na te doen. Hij noemt haditha Bi radiallahu radiyallahu ta'ala anhu. Die staat in Bukharië en Muslim. De meeste hadith die duiden op het verbod. Op afbeeldingen maken. Staan in Bukhariën en Muslim. Sommige van die staan in Sahih. In Sahih Muslim. Deze hadith staat in Bukharië en Muslim. Hadith Bi radiyallahu anhu kaal. Hallo Rasoolullahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Ta'ala. Muslim. Deze hadi de Profeet dat Allah Jalla gezegd heeft. En als de Profeet zegt dat Allah gezegd heeft, hoe heet zo'n hadith, hadith Qudsi. In deze hadith zegt Allah Jalla Wa'ala En wie is er onrechtvaardiger dan degene de die is gaan scheppen of die probeert te scheppen zoals ik, zoals ik geschapen heb. Wie is er onrechtvaardiger hier? Deze stijl wordt uh, yani in de belaga stiefhaam genoemd, in uh, yani inkari. Yani, wie, is er, wie, is er rechtvaardiger, wie is er onrechtvaardiger hier betekent? Er is niemand die zo onrechtvaardig is dan, dan deze persoon. Yani, dit is degene die onrechtvaardig is. La aahad adlam. Wa men La ahad adlam. Er is niemand die zo onrechtvaardig is dan deze persoon. Die probeert te scheppen zoals Allah subhanahu wa ta'ala geschapen heeft. Yani, om wie gaat dit? om diegenen die afbeeldingen maken, om diegenen die de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala proberen na te doen. Allah die zegt, als zij proberen om mijn schepping na te doen, laat ze dan een darra scheppen. Wat is een darra? Wat is een darra? dat wordt als mosterdzaad vertaald, darra. لكن darra in het Arabisch, daarmee wordt. De kleinste mier bedoelt. Of een kleine, een hele kleine mier. Die worden varra genoemd. Dat wordt ook uh, als voorbeeld gegeven. Of als vergelijking gegeven of, van iets wat, wat eigenlijk heel weinig weegt. Dus het behoort op de klein... Een mier is al klein. Varra is een kleine, of de kleinste mier. Allah die zegt hier, laat hem een mier scheppen. Als hij probeert om, mij, om de schepping na te doen. Om mijn, om, mijn, om mijn schepping na te doen. Laat hem dan een mier scheppen. Met andere woorden, hij is daar niet toe in staat. En Allah geeft hem hier eigenlijk iets waar hij toen niet in staat is. أو, li habba, of laat hem een korrel scheppen. en Een graankorrel. Of ou, li shaira, Een gerstkorrel. En iets kleins. Als hij denkt dat hij kan scheppen. Zoals ik schep. Of als hij mij probeert na te doen. Laat hem maar deze kleine schepselen scheppen. En hij zal daartoe niet in staat zijn. Want het scheppen is een eigenschap van Allah. Ta ala. Hij heeft daarin geen... Deelgenoot en Allah Jalla wa Ala yani khiftam yido opdracht om te laten zien dat hij daartoe niet in staat is. In de volgende hadith die dit geschrijf aanhaalt wa la en yani weer overgeleverd door Bukhari en Muslim hadith Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال ashadu an-nasu 'adaban yawm al-qiyamah alladhina yudha'ihuna bi khalq Allah. Deze hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam Degenen die het zwaarst gestraft worden op de dag des oordeels. Wie zijn, diegene, wie zijn dat? Degenen die de schepping van Allah nadoen. Even wat is eigenlijk de reden voor het verbod op het maken van afbeeldingen? De reden is dat iemand eigenlijk aan het concurreren is of hij doet Allah, of hij probeert Allah subhanahu wa ta'ala na te doen. De geleerden zeggen. De reden dat het verboden is om afbeeldingen te maken... is omdat daarin, daarin zit eigenlijk een vorm van het nadoen van Allah subhanahu wa ta'ala. daarom is het verboden. En sommige geleerden noemen nog een andere reden... op het verbod van afbeeldingen maken. En dat is dat het een wasile kan zijn tot een shirk. Het kan een weg zijn naar een shirk. Vooral als het gaat om het, om het, afbeelden, om het afbeelden van... afbeeldingen van belangrijke... Belangrijke personen. Want toen de profeet sallallahu alayhi wasallam. Of toen Aisha ta'ala anha. Uh, of Om um Salama ta'ala anha. Toen zij naar Al-Habasha ging. en Al-Habasha Ze vertelden de profeet sallallahu alayhi wasallam Wat ze daar zag. En wat ze zag in hun. In hun kerken. En ze zei dat in hun. Dat bij hun. Als iemand bij hun stierf. Bleef, dan uh, werd zo'n persoon die belangrijk was. Afgebeeld. Afgebeeld. Daarom ze: beelden ook bijvoorbeeld Jezus af. Ze denken dat ze Jezus afbeelden. ze hebben daar afbeeldingen van, of van Maria. Dat is eigenlijk iets wat van de christenen af, afkomstig is. En zij hangen dat op, op die plekken waar ze, waar ze bij elkaar komen. En de bies hij zei, dit zijn mensen, hij zei, ida -him, ida -him, -salih, يعني, euh, dan maken zij van deze persoon afbeeldingen. En ze plaatsen die afbeeldingen op die plekken waar ze, waar ze bij elkaar komen. En dat zorgt ervoor dat zo'n afbeelding na een tijdje wordt die aanbeden, naast Allah subhanahu wa ta'ala en zo is ook een shirk ontstaan in de tijd van Noor alayhi salatu s-salam. de tijd van Noor alayhi salatu s-salam toen is voor het eerst een shirk ontstaan want tussen Noor en Adam alayhi salatu s-salam waren er tien eeuwen zoals Abdullah ibn Abbas gezegd heeft die waren allemaal op het tawhid tien eeuwen lang wanneer zijn de mensen of wanneer is een shirk ontstaan in de tijd van Noor alayhi salatu s-salam? toen er bepaalde belangrijke vrome personen waren die stierven en de duivel kwam naar de mensen toen hij zei tegen hen: Maak afbeeldingen van deze mensen. Zodat wanneer jullie die afbeeldingen gemaakt hebben, dan jullie plaatsen die afbeeldingen op die plekken waarbij jullie bij elkaar komen. Zoals bijvoorbeeld in, op een gebedplaats en dergelijke. Plaatsen ze daar. Wanneer jullie die afbeeldingen zien, dan zullen ze jullie uh, herinneren aan, aan hun goede daden. Want het waren vrome mannen, vrome mensen. Zullen dus jullie herinneren aan die goede daden die zij deden en hun adviezen en dergelijke. Zullen dus jullie herinneren aan goede tijden. En dat hebben ze gedaan. Dat hebben ze gedaan. En ze werden er niet aanbeden. Want Allah ibn Abbas zei, totdat deze kennis vergeten was. Welke kennis was vergeten? De kennis waarom ze eigenlijk die afbeeldingen gemaakt hebben. Wanneer is die vergeten? Nadat er generaties kwamen. Ze wisten niet meer waarom die afbeeldingen daar waren. En waarom ze gemaakt werden. Toen de duivel en hij zei, deze afbeeldingen die hier staan. Jullie voorouders, jullie voorouders, die riepen ze aan. Wanneer ze in moeilijke tijden waren. Wanneer het droog was en dergelijke. Werd er werden deze afbeeldingen aangeroepen. En kwam, yani, kwam datgene wat ze, wat ze wensten en wat ze, uh, wat ze wilden. Yani, er, kwam, er kwam verlossing. En toen ontstond een shirk in Qawm Hoe ontstond de shirk in Qawm -no Door onder andere -salihin, het, het overdrijven in liefde voor vrome En yani, het overdrijven, het overschrijden van de grenzen daarin. En ten tweede, doordat zij afbeeldingen gemaakt hebben van, van hun. En daarom zeggen de geleerden of een aantal van hun die zeggen, van het verbod op het maken van afbeeldingen, is twee. Eén is, iemand die dat doet, die uh, imiteert daarin, of hij doet daar, daarin, Allah subhanahu wa ta'ala na. Inna. En ten tweede is, omdat het, een, omdat het een weg is, of een deur is, die kan leiden tot, een shirk, vooral als het gaat om, uh, nogmaals belangrijke of vrome personen, die, uh, die afgebeeld worden. Hadith Abdullah ibn Abbas die daarna komt, ook in Bukhariën en Muslim, staat: Samir to Allah sallallahu alayhi wa sallam, yakool, kullu musawwirin fin nar. Juj alulahu bikuli surah tin u so, so wara ha, nefsun u ada wubiha fi jehannam. Deze hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ieder een musawwir, een musawwir nogmaals, is iemand die vormt. En het taswir, het maken van afbeeldingen, kan op verschillende manieren gebeuren. In de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen ook de openbaring uh, geopenbaard werd. Wat was toen het tasweer in hun tijd? Het tasweer in hun tijd had verschillende vormen. Onder andere bijvoorbeeld door het tekenen. Dus de tekenaars die afbeeldingen tekenen vallen onder Osa Er is geen meningsverschil over. Bijvoorbeeld iemand die een ander natekent. Hij maakt bijvoorbeeld een portret. Iemand die een portret maakt. Hij tekent de ogen, hij tekent de neus, hij tekent eh, een hoofd, handen, gezicht en dergelijke. Hij tekent iemand na, die valt zeker onder, die, die zeker onder diegene die het tasweer verricht of een mosawweer is. Zoals dat werd gedaan in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Een andere vorm van tekenen of afbeeldingen maken, is een afbeelding maken dat een schaduw heeft. Bijvoorbeeld een afbeelding maken van klei, van uh, steen of van hout. Hij Bijvoorbeeld iemand maakt een afbeelding van hout. Sommige mensen plaatsen die in hun huizen. Wat niet toegestaan is. Daar heb ik het over afbeeldingen met een ziel. Bijvoorbeeld een vogel. Of een hert. Vaak zijn het zulke dieren. Een vogel of een hert of een vis. En in een pop uh, gebeurt ook wel. Ik heb het over bij moslims. Soms, bij sommigen, hebben ze een vogel thuis. Of een hert of een vis. Dat valt ook onder. Onder een afbeelding. Want deze afbeelding die van hout is gemaakt, of van klei, of van, of van steen, of iets anders. Dat valt zeker onder, onder het tasweer. Type. Of bijvoorbeeld foto's of afbeeldingen die worden gebreid. Gebreid op doeken. Bijvoorbeeld op, op gordijnen, of op kussens. Of, en die, eh, als daarop afbeeldingen staan, die gebreid worden. Ook hier is sprake van tasweer. En als je gaat kijken, dan zie je dat in deze vormen, deze vormen en die, eh, als iemand een afbeelding maakt waar een ziel in zit, bijvoorbeeld zoals een mens of een dier, dan zie je dat hier sprake is van specifieke handelingen die iemand verricht. Want iemand moet een oog maken of een oor maken of een, of een, of een poot van een dier of iets anders. Dus hij doet, hij doet hier en iets, uh, iets wat duidelijk is. Of hij schetst als iemand gaat tekenen en dergelijke. Dus deze vallen sowieso onder, onder het maken van afbeeldingen. En zij vallen ook onder de bestraffing die genoemd is op het verbod op, op het maken van deze afbeeldingen. Dus de, te de, te de tekenaars, of bijvoorbeeld dat ze nu kunstenaars noemen, die schilderen, schilderijen maken en dergelijke. Als het hier gaat om schilderijen en tekeningen van levende wezens, zoals mensen en dieren, dan vallen die ook onder, onder dit verbod. Dan blijft er bijvoorbeeld nu een moderne kwestie: een moderne vorm van afbeeldingen maken. Dat is bijvoorbeeld door fotografie, fotografie of door videografie. Deze vormen van maken van afbeeldingen. Eh, was er niet in de tijd van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Dit is iets wat in deze moderne tijd aanwezig is. Heeft dat dezelfde oordeel als... als het afbeeldingen maken zoals dat was in de tijd van de profeet, sallallahu alayhi wasallam. of is dit anders? De hedendaagse geleerden, die verschillen daarover. Sommige geleerden zeggen... er is geen onderscheid tussen deze moderne fotografie... door middel van camera, fotocamera's en dergelijke... en, door, en met, uh, er is geen verschil tussen deze... Datgene wat was in het verleden. Yani de tekenaars en de kunstenaars en degene die, uh, van beeld, die beelden maakte en dergelijke beeldhouwerij en dergelijke. Ze zeggen van, er is geen verschil omdat de argumenten of de bewijzen algemeen zijn. Kul ieder, uh, lomo Iedere persoon die een afbeelding maakt is in, de, is in de hel. En een mosawir hier is iemand die een afbeelding maakt. En iemand die een foto maakt wordt ook mosawir genoemd nu vandaag de dag... Taalkundig. Dus ze zeggen van, er is geen verschil tussen deze en die. En het verbod is algemeen. Er zijn geleerden die zeggen, la, de hedendaagse moderne fotografie is anders dan datgene wat vroeger was. De hedendaagse fotografie, iemand die bijvoorbeeld een foto maakt, die vormt niet. Wat doet hij? Ze zeggen, hij zet alleen datgene vast wat eigenlijk al aanwezig is. De realiteit wordt vastgelegd. Bijvoorbeeld iemand is staat... Hij maakt een foto, hij drukt op een knopje en uh, door datgene wat, door de licht en dergelijke, legt hij datgene vast, legt hij gewoon de reer, de reer die realiteit wordt vastgelegd. Zeggen hoe heb zo'n wil. Zoals bijvoorbeeld iemand die in de spiegel kijkt, hij ziet zichzelf. Alleen maar met een foto leg je hem vast, je houdt hem vast, je zet yani. hem gevangen, letterlijk, heb zo'n wil. zeggen van, dat valt niet onder, onder die, oh, uh, dat, dat valt niet onder, zeg maar, uh, het verbod of afbeeldingen zoals dat werd gedaan in de tijd van de profeet sallallahu En vandaar dat je ook ziet bijvoorbeeld dat sommige geleerden zeggen van foto's maken met een fotocamera is niet haram. Het valt, valt niet onder dezelfde oordeel als uh, die gegeven is aan kunstenaars en degene die tekeningen maken met hun hand of beelden maken en dergelijke. En de hedendaagse geleerden die verschillen daarover over, over de, over de oordeel wat ik net zei. En uh, sommigen zeggen het is haram. Sommigen zeggen is uh, toegestaan en uh, sommigen zeggen is haram behalve als er sprake is van noodzaak of als, er, als het nodig is bijvoorbeeld voor een uh, identiteitspas of een paspoort of een, of een rijbewijs of een ander document waarbij een foto uh, vereist wordt. Die maken dus uitzonderingen op, op, uh, op het verbod wat bij hun, yani, uh, en hun zien dat als iets wat verboden is. Alla niet over deze zaak nogmaals, er is het mee een beetje een over onder. ...onder de hedendaagse geleerden. Lakin, Sheikh Ibn taala, die zegt bijvoorbeeld... ...de moderne fotografie kan je niet uh, laten vallen onder, onder deze overleveringen... ...omdat er verschillen zijn. Er zijn verschillen tussen datgene wat vroeger werd gedaan... ...datgene wat nu wordt gedaan. En een van die verschillen, of die verschillen die hebben we net opgenoemd. En bij iemand die een foto maakt met een klik... Uh, ...hier is geen sprake van het nadoen van de schepping van Allah... ...maar hier is sprake van het vastleggen van de realiteit... In de realiteit is het de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt van je kan niet zeggen dat dit valt onder het tasweer. Hij zegt maar dat wil niet zeggen dat je zomaar uh, foto's mag nemen. Hij zegt er is een verschil tussen foto's maken en foto's nemen. Want er zijn overleveringen waarin bijvoorbeeld staat dat een malaïka een huis niet binnen zullen gaan waarin een hond is of een, een afbeelding. Dat kan ook zo'n afbeelding zijn als diegene, als de afbeelding die de mensen nu uh, vandaag de dag maken. Hij zegt, het is niet toegestaan om een afbeelding te nemen, behalve bij noodzaak. Behalve bij noodzaak. Waar het om gaat is deze tasweer, vooral, van deze, vooral in deze tijd, heeft de mensen zoveel bezig gehouden. En sommigen maken duizenden foto's per dag. Ze zetten alles, letterlijk alles vast, alles wat... Elke beweging moet, moet, moet gefilmd worden, elke maaltijd en elke... alles wordt gefilmd en alles wordt vastgelegd en alles wordt gefotografeerd. Deze fitna, zelfs de aanbiddingen die worden verricht, worden vastgelegd. Sterker nog, mensen, sommige mensen verrichten helemaal geen aanbiddingen. Ze doen alsof en dat wordt zelfs vastgelegd. In Mekka en in Medina, als je bijvoorbeeld daar naartoe gaat bij de Kaaba, dan zie je dat de mensen alleen, niet allemaal, maar heel veel van hen alleen bezig zijn met het vastleggen van niet yani van, eh, van hunzelf of van de foto of van de kaaba, of van, van het gebed of alsof ze dua verrichten en dergelijke. Dat is ook nog eens een vorm van een vorm van ria. Want in een ibada, dat doe je voor Allah wa ta'ala, met iglas. Als iemand een handen opheft of een gebed doet en uh, hij, wordt, uh, hij vraagt om dat te, te laten fotograferen en dergelijke, dan is dat eigenlijk een vorm van en je doet het voor een ander dan Allah, jalla waala. Je wil dat andere mensen jou daarmee uh, zien. Dat is een kwalijke, een kwalijke zaak. Een moslim die uh, het beste wil voor zichzelf moet meningsverschillen zoveel mogelijk uit de weg, uit de weg gaan. Dat betekent ook shubuhat vermijden. Als geleerde verschillen over een bepaalde zaak, dan is het veiligste om altijd daar, daar, daarvan weg te blijven. Ten tweede, zo die foto's die ze maken. En die vertellen me alstublieft wat hebben we eraan. Wat hebben de mensen aan zoveel foto's of aan die foto's? Eigenlijk helemaal niks. Het is gewoon elkaar nadoen. Er is helemaal, het heeft helemaal geen enkel toegevoegde waarde. Het is tijdverspilling. In plaats van bijvoorbeeld al die foto's, ze, zouden ze andere dingen kunnen doen. Ten tweede, heeft, heeft het helemaal geen enkele toegevoegde waarde. En het is ook fitness. Het is een fitness. Hoeveel mensen bijvoorbeeld zijn door deze foto, foto's die, die gemaakt worden. Zijn, uh, en, die, en die, er is hun kwaad aangedaan of ze zijn benadeeld. of en die, er zijn uh, en die, misschien scheidingen of, of uh, andere zaken die. Die alleen maar in hun, in hun nadeel zijn. Alle kunde, yani, uh, het beste voor een moslim is om dit te vermijden. Geen foto's maken, geen foto's ophangen. Want het ophangen van foto's, zoals ik net zei, de profeet die zei, laat het la tedghulu uh, te al malaika, malaika zal een huis niet binnentreden waar foto's of een hond, een hond zit. Daar, Jibreel alayhi salatu wassalam, die kwam een keer naar de profeet sallallahu alayhi sallam. Hij kwam tot de deur de nacht en, uh, hij, ging, en hij ging terug. Volgende dag komt hij weer. Toen zei hij dat de profeet sallallahu alayhi Datgene wat mij tegenhield om naar binnen te komen. Uh, was een afbeelding. Dat was een afbeelding. En er waren ook afbeeldingen op, op, op een gordijn. Hey, en er was een hondje verstopt ergens in, de hu in, in, in het huis. Toen heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze zaken allemaal yani, uh, verwijderd. Hij, hey, hadith Abdullah ibn Abbas, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Kullu Iedere mosawwir, degene die tekent of die afbeeldingen maakt, is in de hel. Dat betekent dat het tasweer behoort tot de grote zonde. Tot kabair al dhanub Het is geen kleine zonde, het is een grote, grote zonde. Hoe weten we dat het een grote zonde is? Dat Allah subhanahu wa ta'ala hier waarschuwt met het binnentreden van de hel. En elke zonde waar, elke zonde waar de hel als bestraffing op wordt gelegd, betekent dat zo'n zonde behoort tot grote zonde. Als bijvoorbeeld een zonde wordt genoemd waar een vloek op zit waar de toorn wa van Allah, de woede van Allah op zit, of de hel wordt genoemd als bestraffing, dan is dat een teken dat het een grote dat het hier gaat om um een grote um zonde. In deze hadith zegt de profeet sallallahu alaihi sallam bi kulli suratin nafsun biha fi Degene die deze afbeeldingen maakt met elke afbeelding die hij gemaakt heeft, al zal met elke afbeelding die hij gemaakt heeft, zal hij zal hij bestraft worden Jowen al Qiyama Met elke afbeelding Of voor elke afbeelding Zal hij bestraft worden Jowen al Qiyama En ook Er staat in een ander hadith Ook in de Bukhari-Muslim Men zowar sooraten Fi al dunya Kulli faan yonfacha Fi haar rooh hij binafigh De profeet zegt in deze hadith Diegene die een afbeelding heeft gemaakt In het wereldse leven Jowen al Qiyama Zal hij opgedragen worden Om daarin een ziel in te blazen hij zal opgedragen worden om een ziel te blazen in deze, in deze uh, afbeelding die hij, die hij gemaakt heeft. En hij zal daartoe niet in staat zijn. Hij zal het niet kunnen. Dat betekent dat hij ook uh, daarvoor gestraft, gestraft gaat worden. Uh, het maken van foto's en afbeeldingen moet zoveel mogelijk vermeden worden. Behalve als er sprake is van noodzaak. Als het echt nodig is voor een belangrijke uh, kwestie. Dan oké, okay. zoals bijvoorbeeld... Uh, Documenten dergelijke. De body Muslim aan, aan Abil Hayaj kal. Allee Ali, Ali radi Allahu anhu, "Ala Abathu kalama baathani, alayhi hier Rasoollah, he sallallahu alayhi wasallam ala tada asura tan illa wa teha, wala kabran muslifan, illa Deze hadith, het hadith Abil Hayaj. Abil Hayaj is in tabi. Deze tabi die zegt dat Ali radiallahu ta'ala anhu, Ali Sahabi, Ali radiyallahu ta'ala anhu, hij zegt tegen deze tabi'i, Abil Hayyaj al-Asadi hij zegt tegen hem ''Ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi rasoolu sallallahu alayhi wa sallam'' hij zegt tegen hem, zal ik jou opdragen, met het waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam mij voor heeft opgedragen, zal ik jou iets vertellen of zal ik jou een opdracht geven die ik heb gekregen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam hij zegt ''Ala tadaa sooratan illa tamastaha'' Ali die Abil Hayyaj hij zei, hetgene wat ik heb opgedragen, hetgene wat ik op, opgedragen heb gehad van de profeet sallallahu is, dat ik geen enkel afbeelding tegenkom of ik moest het vernietigen of verminken. Dat is tawhid. Al muahid wanneer hij een afbeelding ziet en hij is in staat om deze te vernietigen of te breken of te, ver, of te, of te verminken, moet hij dat doen. Ta'zima Want deze afbeeldingen zijn in strijd met tawhid. Zijn een vorm van het nadoen van de schepselen van Allah. Of het nadoen van de schepselen van Allah. Wa hij zei. Als je een afbeelding tegenkomt. Dan die je dat te verminken. Of te verwijderen. Of te verlietigen. Of hij zei. Een andere opdracht die hij gekregen heeft van de profeet. Sallallahu sallam, hij zei. Wanneer je een graf ziet. Die hoog staat. Dan je die dan je die gelijk te maken. Om die, die gelijk te maken. Dus de Rasul sallallahu alaihi wa sallam, heeft Ali radii ta'ala anhu gedragen om twee dingen te doen. Als hij een afbeelding tegenkomt. Moet hij het vernietigen of verminken. Het verminken van een afbeelding is bijvoorbeeld. Uh, laten we zeggen als je is een pop. Haal je de hoofd, haal je de kop er vanaf. Dan is hij verminkt. Dan kun je hem laten. Zo staat in het hadith. Yani, laat hem zijn zoals een boom. Een boom heeft geen, heeft geen kop. En het verminken kan ook bijvoorbeeld zijn door. Als die bijvoorbeeld een gezicht heeft met ogen en, en, en, en neus en dergelijke. Om dat nee, weg te krassen. Of weg te knippen bijvoorbeeld. Dat je niet meer een gezicht ziet. Dat mag ook. Dat is ook een vorm van tams. Of verminking. Of helemaal verwijderen. Of helemaal verwijderen en weghalen. En ook een graf mag niet te hoog zijn. De profeet zegt als je een graf tegenkomt wat die hoog is. Moet je die gelijk maken. Gelijk maken met wat? Gelijk maken met wat? Met de grond. Of met de, graven. met de graven, gelijk maken met de graven als die graven, als die graven yani, uh, volgens de islamitische richtlijnen uh, staan. En, en zo niet, dan maak je hem uh, gelijk, met, yani, gelijk aan aan de islamitische richtlijnen. Want volgens de islamitische richtlijnen mag een graf, mag een, graf yani, een handpalm hoog zijn, shibber. Hij mag hoog zijn, hij mag een handpalm hoog zijn. Yani, zo bol zoals, een, zoals ongeveer een. een, een, een yani, hij mag een beetje gebogen zijn. Een beetje gebogen zijn. Zodat de mensen zien dat het een graf is. Dus niet recht gelijk aan de grond. Want dan kunnen de mensen niet zien dat het een graf is. Als je een beetje verhoogt. een hoogte van een handpalm. Dan zien de mensen het verschil tussen een graf. En tussen een plek waar geen, waar geen graf is. En uh, vandaag de dag. Je ziet als je gaat naar de begraafplaatsen. Dan zie je hoe. Yani en hoe de, ook de moslims. Hoe zij de richtlijnen van de profeet. Wasallam, eigenlijk hebben genegeerd. Je ziet allemaal hoge, hoge graven met, uh, met een hoge steen of met een, uh, met een grafsteen. Soms is die van marmer, soms is die van keda. Dat is allemaal in strijd met, in strijd met de richtlijnen van, van de islam. En nog erger dan dat, nog erger dan dat, zijn diegenen die een tombe bouwen op een graf. Graftombe. Dat is nog erger dan, dan, dan, dan de rest. Nabi sallallahu alayhi wa sallam zulke zaken verboden. Hè? Hij heeft een aantal zaken verboden als het gaat om, het graf, om een graf. Je mag het niet opschrijven. Je mag het niet verlichten met lampen. Je mag het niet verhogen. Het moet gelijk zijn aan de rest van de graven. Hij moet dus een, handpalm, een handpalm hoog zijn. Je mag geen aanbiddingen verrichten bij, bij zo'n zo graf. Behalve wanneer je binnenkomt, dan zeg je de dua voor. Die volgens de sunnah is wanneer je een begraafplaats binnentreedt. Dat is wat mag als het gaat om, om graven. Dat allemaal, en in deze twee zaken die de profeet sallallahu heeft geadviseerd aan Ayrahu ta', dat allemaal om de deur te sluiten. De deur te sluiten naar, naar een shirk. Want een shirk en die is verspreid of is eigenlijk ontstaan, onder andere door deze zaken, door afbeeldingen en door, en door graven. Door het vereren en overdrijven en het overschrijden van de grenzen in het, in, uh, het vereren van vromen van graven. Deze hadith is ook een bewijs, dus, een bewijs op het verbod van, uh, van foto's of afbeeldingen. En wanneer er zoiets tegenkomt, die je het te verminken of uh, te verwijderen. Tegelijkertijd is het, is het ook natuurlijk een, een vorm van een Amr bin Maruf. En ook een nehi aan een Munkar. De profeet die zegt: munkaran. iemand die van Munkar ziet, tegenkomt, dient dat te veranderen, te verwijderen met zijn hand. Als hij daartoe in staat is. Als hij niet in staat is om een Munkar. ...om iets wat verboden is te kunnen veranderen... Als hij, ...als hij niet in staat is om dat te veranderen met zijn hand... ...als het bijvoorbeeld niet, niet van hem is... ...of, of uh, hij kan het niet veranderen met zijn hand... ...dan met zijn tong door te adviseren... ...als een persoon ook niet in staat is met zijn tong te veranderen... ...dan dient hij dat, dat een afkeer te hebben met zijn hart... Dient hij, te, ...dient hij dat af te keuren met zijn hart... ...minimaal wat hij moet doen... ...is het afkeuren van een monker met het hart... Lijken als iemand in staat is om dat af te kunnen met de tong of met de hand. Dan is dat de verplichting op dat moment. Allahu ta'ala, a'la, wa'a'lam.